9 uur. 9 Casper Meijer met het NOS-journaal. De Nederlandse trainingsmissie in Irak wordt zo snel mogelijk weer hervat. De missie werd twee weken geleden stilgelegd... na het oplopen van de spanningen in de regio... vanwege de Amerikaanse liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani. Volgens ministers Bijleveld van Defensie en Blok van Buitenlandse Zaken... zijn de veiligheidsrisico's zorgvuldig onderzocht... en volgens hen is gebleken dat de bijdrage aan de anti-IS-coalitie... weer kan worden opgepakt. Wanneer de trainingen weer verder gaan, is nog niet bekend. Onderwijsvakbond AOB verwacht een grote opkomst bij de landelijke onderwijsstaking op 30 en 31 januari. Met nog twee weken te gaan hebben tot nu toe meer dan 2200 scholen laten weten dat ze drie dagen dicht blijven. De bonden vinden dat er structureel meer geld voor het onderwijs moet worden vrijgemaakt. Begin november bleven bij een vergelijkbare staking bijna 4500 scholen dicht. In meerdere steden gingen leraren de straat op voor meer salaris en een lagere werkdruk. De VN waarschuwt voor een hu humanitaire ramp in de Syrische regio Idlib. Sinds begin december zijn daar opnieuw 350.000 mensen op de vlucht geslagen voor geweld. De regio Idlib is het laatste bolwerk van rebellen. De Syrische regering is daar, met steun van Rusland, bezig met een offensief. De honderdduizenden vluchtelingen wonen nu in tentenkampen langs de grens met Turkije. Het schilderij dat vorige maand in Italië werd gevonden... is inderdaad van de hand van Gustav Klimt, dat bevestigen kunstkenners. Het schilderij... Het portret van een dame werd in 1997 gestolen uit een museum in Piacenza. Vorige maand werd bij toeval in de buitenmuur van het museum een kleine ruimte ontdekt. Daar bleek het schilderij in te liggen, ingepakt in een vuilniszak. Volgens kenners is het werk in goede staat. De waarde van het doek wordt geschat op 60 tot 100 miljoen euro. Het weer vanavond en vannacht fellere buien met kans op onweer en forse windvlagen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of drie...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 She had eyes like a moon Weekend is weer begonnen. See It op je radio. Jouw vrienden van de radio, ze zijn er gewoon weer bij. Eén avond. Mijn naam is DJ JK en dit is See It. En ja, we doen het niet alleen, want vanavond hebben we ook wel, like onze one and only DJ, die ons in die erbij. Goedenavond, Dennis. Hallo, hallo. Hallo, hallo. De eerste echte officiële uh, See It. Uh, ja, yeah. vorige week hebben we het natuurlijk ook gedaan. Ja. Nou ja, het was een beetje See It nieuwe stijl. Nou, het was een See It nieuwjaarsborrel. Ja, ook dat natuurlijk. Maar we gaan dit jaar gewoon een paar dingen anders doen. Een beetje gewoon gekkigheid tussendoor. Ja. Door gewoon even twee uur lang te draaien. Dan denk je van, nou, oh, dat is lekker non-stop in de mix. Niet meer de slappe gouden hoer van die nou, twee gasten maar, er tussendoor. Maar ook uh, ouderwets. Ja, gewoon. Dus om jou ook weer uh, achter die Wheels of Steel te zien. Ja, ja een ja, beetje een wheel, stukje plastic, maar ja. Plastic. Het was wel weer fantastisch hoor. Oh, ja, ja. heerlijk. Ja, de week ervoor natuurlijk uh, dat je uh, die See It Year mix... Heb je, heb je hem nog een paar keer teruggeluisterd? Ik wel. In de auto op kantoor. Hij gaat gewoon loeihard aan. Ik mocht je hem willen downloaden of beluisteren. Mixcloud, hè? kun je alles ja. vinden? Ja, nog steeds. Gewoon, omdat het kan. Ja, twee uur lang zie je het. Wat hebben we vanavond alles? Nou, de uuropener. Je kennen wel Coldplay met Orphans in de Jack Wins edit. Pademal hier al, bij zie je het een tijdje onder de knoppen zitten, toch? Ja. Ja, het Sessions absoluut. Uh, altijd vooruit. Ja, ja. Hij komt. Uh, Binnenkort pas uit eigenlijk, hè? Ja? Ja, ja, yeah, ja. Yeah. Oh. Ja, ja, zeker ja, wel lekker. Ja, ja, ja. See it first, hè? Dat dacht ik ook. Hé, hey, wat hebben we vanavond allemaal klaarstaan? Wat is... Er is, uh, geloof ik, een uh, line-up uh, naar buiten gekomen voor de Grand Prix van Zandvoort. Ja, klopt. Ja. Ja, kijk, uh, ik kan wel zeggen, ja, Nick en Simon, ja, dat willen we allemaal niet weten. Nee, we willen echt de namen uh, hebben, hè? Dat, uh, dus dat ga je straks horen. Wat hebben we nog meer uh, in de uitzending? Hebben we nog meer leuke nieuwtjes uh, voorbij zien komen, Dennis? Uh, of nou, of wat je nog eventjes alles op een rijtje aan het zetten? Nou, uh, we hebben een nieuwe nachtburgemeester. Heb een nieuwe in, nachtburgemeester? Uh, Amsterdam. Hier? In Amsterdam. Oh. Ja. ja, maar die stad is toch dood. Ja, maar goed. Bakfiets uh, GroenLinks, uh, nou, D66 stad. Nou ja, dit, uh, de deze uh, nachtburgemeesters lijken wel vet. Want ze komen toch een beetje uit het uh, feest zien. Ja, oké, okay, maar. Het oh, okay. nieuwtje 1 hey. en nieuwtje 2 hebben vrij veel met elkaar uh, te maken. En als ik dan kijk, zo van ja. We komen er straks op terug. Ja. Wat hebben we nog meer uh, voor leuks? Uh, hebben we nog een, uh, een trends of een dance stampertje? Een nieuwtje? Ja, ja. Johan, Johan Gillen in uh, Later aan Zee. Later aan Zee. Oh, vroeger, oh. Vroeger. Ja. Nou, leuk, leuk. <laughs> vroeger, vroeger. Ja, leuk, leuk. Vroeger, vroeger. We gaan het er later nog een keer over hebben. Het komt allemaal langs. Natuurlijk gaan we zoals ouds even kijken wat staat er in de charts. We hebben het gewoon eventjes uh, niet bijgehouden. Dus we gaan een frisse, fruitige 2020 in met nieuwe charts. Wat is hot, wat is not. Dat dacht ik ook. En natuurlijk dat tweede uur. Dat gaat hij gewoon doen hoor. Een uur non-stop in de mix. Alle hij, exclusieve tracks. Hij doet het gewoon Hij weer. doet het gewoon Weet ook je. in 2020. Het gaat gewoon door. En wat we ook klaar hebben staan is nieuwe muziek. Wat dachten we van deze MK en Sonny Fodera? featuring Raffaella met One Night in the Don Dollar remix. Je hoort hem hier natuurlijk. Alleen op jouw CFM. Jouw 106.9. 104.5. je kan ook super snel surfen. www.cfm.nl en als je dan een linkje vindt, nou, dan kun je ons ook uh, livestream volgen. Als je videokaart toelaat. Als je videokaarten toelaat, ja. ja. Niet als je zit te gamen, want dan heb je zo'n storing. Oké. Okay. Nu ja. eerst MK en Sonny Forera. Dit is The Go in so circles, you and me We said the same things But never what we mean I know that you wanna play games But not tonight, not tonight, not tonight, please Just give me a taste So I know I'm alive Cause I keep dancing on the edge of a knife I'm so wrong, that it's right Let's forget the world I know that we can't have it all But I'd rather have this than nothing at all And when you leave me, I'm alright not tonight, not tonight, not tonight Just give me a taste so I know I'm alive Cause I keep dancing on the edge of a knife I'm what's so wrong that it's right Let's forget the world Hey, oh, wat een afrufte einde uh, van deze plaats van uh, Billon. En release me. Ja, we moeten toch door, hè? Ja, ja gewoon in één keer hapste klats, Boom en door naar het volgende nieuwsje. Want we, we zitten er klaar voor, hoor. Ja, de mensen die uit Zandvoort komen, ja, die kunnen er haast niet omheen... De ene opgraving na de andere opgraving aan de weg. Nee. Ze zijn druk bij het station. Ze zijn druk op de boulevard. Glasvezel. 5G. Alles wordt erin in het werk gesteld. Om de Formule 1 in goede banen hier straks te gaan leiden. En ja... De Formule 1, het hoort uh, natuurlijk ook met een stukje muziek omlijst te worden. Ja, ja. Nou, vandaag is die omlijsting bekendgemaakt. Uh, want tijdens de Grand Prix van Nederland zullen de fans niet alleen kunnen genieten van de Formule 1 race en de gebruikelijke raceklassen, Want ja, jij zei net al, Formule 2, Formule 3, het is er allemaal gewoon bij. hè? Alles wordt uit de kast gehaald. Maar zij worden tussendoor ook getrakteerd op optredens van verschillende artiesten. De Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix, zoals de Grand Prix van Nederland officieel heet... wordt namens, uh, of, door de organisatoren ook wel de Ultimate Race Festival genoemd. En tijdens de media-update op de uh, ja maakte men, uh, men vandaag bekend wie er tijdens dit festival zullen optreden. Ik heb het even uh, opgeschreven, want vrijdag 1 mei dan, uh, vind je Nick en Simon... voor de eerste vrije training... Ik hoor, ik hoor nu al Hamilton. Ja, uh, oké. Okay. Dat is een nice uh, appearance of uh, Nick en Simon. De ja. <laughs> Dutch paling sound. <laughs> no, Sam, dat vinden Sam, we... Sam Veldton. Sam Veld. Nou ja, <laughs> dat, dat is wat makkelijker. Ja. En de dus, uh, tweede vrije training vinden we daar Leo Kleine. Nou. Ja, nou, uh, gezellig. Ja. Daar, daar hoeven we dus, uh, niet, daar hoeven dus uh, niet naartoe. Ja, nou, we hebben in ieder geval gratis bier van Heideke. Ja, de zaterdag vinden we tijdens de derde vrije training. Lucas en Steve. Ja, die zijn hier natuurlijk toch. Want ja, we krijgen een heel 538 dorp hier. Dus misschien dat die ook nog even doorgaan naar het 538 dorp. Dat zou zomaar kunnen. Heel ver. Op de voetbalterreinen. Ja, tijdens de kwalificatie van de Formule 1 vinden we niemand minder dan Davina Michelle. Nou ja, die hoeft van mij ook niet. Die mag... Guus Meeuwers. Ja. ik Dekening. <laughs> <Oehoe. Ja. laughs> een kilometers voor? <laughs> ja, het is ineens rijden hier naar Zalvoort. Zortvoorts, nachtens, lang. En, en, en een, uh, ja, wie is dat? Freddy Morera? is een uh, hele bekende diertje uit, nou, ja, in de uh, Amsterdam club scene. Dus heel erg uh, van de uh, ja, urban en de uh, latin uh, scene eigenlijk. Oh, denk oh. maar aan de uh, Phoenix. Uh, ja, maar dat ken ik ook niet. Nou, hij, ja, hij is maar, zo uh, bekend dat ik hem niet ken. we nou, ja. vraagt hier uh, in de studio. Hij uh, heb hier onder een rots gelegen. Gelijk. Roy, ken jij Freddy Morera? Nee, nee, ik zie er, uh, echt de man die hier alles weet van ja. artiesten. Die als, weet als, het gewoon niet. Als wij iets niet weten, gaan we altijd naar Roy van Buringen. Ja. Ja, dat, is dat is onze de, dat is de databank. De, dat is de JP van de lingo. Ja, met recht. Ja. Hij heeft de, hij heeft de telefoonklapper erbij. En als het... Uh... Hij, hij heeft alle adressen. Ja. Ongelooflijk. Echt, ik zweer het je. Zoek jij het adres van Gesto? Hij het heeft het, telefoon. het gewoon. Ja hoor. Daar huikt al gelijk aan de lijn. Korte lijntjes. Maar dan die zondag 3 mei. Dan vinden we de Formule 3 en Formule 2 race. En daar staat crisscross Cross Amsterdam. Ja. Die jongens... Uh, die staan hier ook. Het is allemaal... Uh, Vriendjespolitiek heb ik het ja, idee. Want ik heb nog meer nieuws over Chris Cross. Ja. Straks. En zou het een, uh, ja, een kruiwagentje zijn dat zijn oom Henny Huisman is? Oh, is hun oom... Is, uh, wat, wist is, je dat is, niet? Het is een groep van drie, hè? Ja, tuurlijk. Uh, maar die ene... Uh, nee, dat wist ik niet. Die heet Huisman ook de achternaam. Oh. <laughs> ja, dat, dat, is ja. Gewoon, dat is gewoon een kruiwagen. Dat weet die, ik niet. Die is er zo uh, binnen de Talpa-netwerk doorgekomen. Hetzelfde als je Dave Rolfink hebt. Dat zou ik net zeggen, ja. Maar er was tot ook nog, er is nog een spot vrij voor de na de race, hè? Voor na, voor na de race, ja, e, ja. Er is, ik, er, ik, er, er is een, dat, dat ja. is het dus. Maar ja. er, er is nog net verder niks bekend nee, gemaakt. Dus, wie uh, er, maar er zijn geruimden dat het of Armin van Buur is, of Chesto, of misschien Martin Garrix. Nou, of misschien alle drie. Dat zou nou, ook zo dan, kunnen. Dan, uh, dat Hier, zou kijk, helemaal een uh, spectaculair zijn. Het zou me niks verbazen als gewoon, ja... Dit is gewoon de, een historisch de, de, de, moment voor de, Nederland. De, de Dutch House Mafia. Nou, dat zou het zo uh, kunnen, joh. Die gasten, die hebben gewoon een fanbase. En ze, en ze verwachten hier toch echt maar 7500 man extra. Kijk. Ja, misschien uh, zegt Jester nou, ik ga draaien, Armin van Buren ergens op het strand, uh, Martin Kerricks, uh, in het ook, dorp. Vind ik ook prima. Allemaal gezellig. Helemaal als goed. Als ze maar komen. Ja. Als ze maar komen. En anders... Uh... We vragen gewoon Roy. Ja. Roy, weet jij al iets over boekingen van Martin Kerricks? Nee. Ja, het staat geboekt hoor ik. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, nou dus uh, uh, als het niet klopt, is het Roy's schuld, hè? Check, het staat genoteerd. Hé, <laughs> <laughs> hey, maar, uh, ja... Leuk. Ja, goed verhaal. Als, als dit al gewoon hierbij komt kijken. Ik denk dat er ook nog wel wat randfestiviteiten zijn in het dorp. Ik verwacht Door de, wat... de randfiguren. Nou ja, ik hoop toch wel dat er gewoon een of ander gezellig festival in het dorp is hoor. Gewoon, ja, ja, ja. gewoon uh, gezellig in het dorp een feestje bouwen. Wat zeg je Roy? Wat zeg je Roy? 50 komt gekocht in het dorp. Kijk, dat, kijk dat, dat, daar komen we... Schrijf dat, even dat, aan, dat, hè, Roy. Roy, Roy ervoor, schrijf hè? even aan. Jij weet het allemaal. Vijf, drie, acht, middel in het dorp, hoor ik net. Kijk. Kijk, dat, dat, dat, dat nou zijn dingen. Dat als je die bronnen op orde hebt, hè? Dat wou ik net zeggen. Dus dit zou ook zomaar kunnen betekenen... Lucas en Steve daar zo, dat die gezellig in het dorp staan. Nou, kijk. Ze zijn we, er toch? Ja. Dat wou we we. ik net zeggen. Oh, nou, ik heb er nu al zin in. Ik hoop zou... een beetje knap weer. Ik hoop uh, op heel veel mensen. We gaan je ook zeker de komende maanden, weken op de hoogte houden. Dat wou ik net zeggen. En dan is het toch weer tijd om toch nog eventjes een lekker plaatje te gaan draaien. Want ja, ja daarvoor luister je, naar, je het niet alleen maar voor uh, de hete nieuwtjes. Over, over, ook voor de hete nieuwtjes. Over exclusieve bronnetjes gesproken. Ja, wat heb jij opgedoken? Een oude, oude trek. Ik heb ja. jij Wippenberg. Wippenberg, oh. ja. Oh, dat, ja. dat is wel een bekende. Maar uh, ik hoorde een bootleg voorbij komen, ergens. Dus ik heb degene die die gemaakt heeft aangesproken en ik zeg, joh, heb je die bootleg ergens staan of wordt die nog gereleased? Hij zegt, nee, heb ik, heb ik voor de fun gemaakt. En, uh, maar hier, alsjeblieft. Nou, kijk eens. Uh, kijk En zo komen we eraan. Ja. Wippenberg met Pong in de Mr. Sid en George Death remix. Dit is hier Tot 11 uur. 6.9. Zie FM. Cool Kids EP. Hij is nog niet uit. het Einde van de maand uh, kun je het verwachten, Dennis. Uh, ja, deze daar, EP. Daarom hoor je hem ook hier. Hè? Dat wou ik net zeggen. En uh, ja, deze platen, Andrew Matters. En uh, Doodoo, met Weppa. Andrew Matters. Andrew nee. Matters, ja, met Weppa. Oh. En dit was de, de Gregorzalto edit. Oké, okay, Ja, dus vet. er zijn nog meer uh, vette platen uh, op okay, uh, dit. Er is ook een goosstje uit Amsterdam uh, die ook uh, lekker bezig is. De cool kids, hè? De cool kids. Vroeger nee, had je ja. de cool cat en nu heb je de cool kids. Ja. Vroeger in je uh, de vroeger, kinderwinkel. Vroeger van. had je de nieuw kids. Ja, nieuw kids turbo, toch? Ja, ja, ja. Hé, <laughs> hey, maar uh, we hebben een nieuwe nachtburgemeester uh, nodig in, ja, in Amsterdam. Dus we doen er meteen drie. Dat dacht ik ook, ja. De... Leden van het DJ-trio Cross Amsterdam zijn door de Nederlandse Horeca verkozen tot nieuwe nachtburgemeesters. Van Nederland meldt uh, AT5 Donderdag. Zij zijn de opvolgers van volkszanger Peter Tjerbeten. Ja. Die, die deze zaken de afgelopen jaar op zich nam. Uh, Jucky Kempies en broers Jordi en Sander Huisman. Met z'n allen. met z'n allen. Werden woensdagavond als nieuwe nachtburgemeesters verwelkomd uh, tijdens het horeca van een nieuwjaarsfeest. De andere genomineerden waren DJ Jean en Mental Tio. Mental Tio die is het helaas niet geworden, want die woont in België, toch? En wie niet we... tegen zijn verlies kan, die is zielig. Jawel. En DJ Jean, maar die woont toch ook niet in Amsterdam? Hey, goos. Wel, man. Woont hij wel uh, tegenwoordig in, uh, in Amsterdam? In Eijburg volgens mij. In Eijburg. oké. Okay. Ik niet weet niet of het nog steeds zo is, maar een paar jaar geleden woonde hij daar wel. Had hij uh, een <laughs> optrekje? Ja, ja. ja. En oh, okay. Hij heeft ook een tijdje in Almere gewoond, volgens mij. Ja, je is daar Leiden in, uh, ook nog voorbij komen. Nou, daar komt hij vandaan, volgens mij oorspronkelijk. Nou ja, hij komt door het hele land, dus uh, ja. ja. Hé, hey, maar de nachtburgemeester is een ambassadeur voor de horeca en de nachtleven. De leden van Chris Corris Amsterdam volbrachten na hun inhuldiging gelijk hun eerste taak als nachtburgemeester. Ze rijkten de Positivo Award, een prijs die is bedoelt voor personen die werkzaam zijn in de horeca en de nachtleven uit. Aan het vorig jaar herenigde rapduo Lange Frans en Baas B. Nou, die hebben ze ook even, of topic. ik, die hebben een leuke plaat hoor. Ja, ja? Ja, Susanne. Meen je niet? Ja, van de VOF de Kunst. Uh, die hebben ze in een nieuw, nieuw jasje gestoken. Heb je nog ja, niet gehoord? Ze zijn, ze zijn ook weer samen, hè? Die, ze zijn gewoon weer samen. Want het was toch een heftige ruzie een hele lange tijd. Ja, hey, maar die trek die is leuk hoor. De, ja? Hij heet niet. Uh, niet aan uh, Susanna. Maar ik ga er zo meteen op komen: Roxanne. Nee, niet Roxanne, dat is weer een ander. Ik, ga, ik kom er straks op. We gaan het vrienden. Maar we gaan door. Christus Amsterdam. Ja, ze zijn onder andere bekend als uh, hits als Hij is van mij. En een moment uh, zonder jou. Ja, met Maan uh, was er natuurlijk ook erbij. Ja, nou als Maan ook even meekomt. Gezellig. Ja, even, ja op de, even op de foto. Die, die okay. is weer uh, vrij gezellig. dus uh, nou, kijk eens. Uh, uh, helemaal top hier. Je weet maar nooit. Er hangt genoeg sfeer bij. Ja. Hey, over sfeer. Uh, bij, bij een beetje sfeer hoort een beetje popcorn. Ja, oké. Nou, wat, wat hebben we klaarstaan? Wat hebben we klaarstaan, Dennis? Want jij weet het allemaal. Ja, Steve Aoki, Umed u met Oscar en Zeko met popcorn. Oké, okay, ja, ik dacht wel taart. Nee, dat was Daar is een beetje da, klaar was... mee. Dat, was... dat was vorige week. Had je die taart nog opgemaakt? Helemaal. Hij de laatste op. kruimel. op. Hij, hij moest op, hè? Hij moest ja, op. Jij, jij moest hem opmaken. Ik kan hem hebben. Ik kan hem hebben. <laughs> ja. American Pie. Ja, precies. Maar nu eerst. Steve U Umed Oscar en Zeko met popcorn. Je kent het vast nog wel. Dit is hier iets. Met straks de charts. En natuurlijk. DJ. Not, DJ. No, DJ. Nee, nee, nee, nee, nee. Oh, die champagne die hakt er nog steeds hard in. Die <laughs> Even knippen. Yeah. DJ Dion Sidney. Een uur live in de mix. Kijk. Dus dat. Even knippen, even plakken en overnieuw. Rood groeiend gloeiend hier zo voor de mensen die allemaal zeggen: Hey, dat is wel een bekende track, hoor. Want van wie is het origineel voor de mensen die meeschrijven? Van uh, Hot Butter, ja, ken je klassiekers hoor. Uit 1972, ja, toen, toen was je nog uh, gaan eten in de maak. Nee, nee, hey, maar uh, we komen eventjes uh, nog terug. Want uh, onze uh, muzikale denktank, die over alles vanaf weet, ja. We hoorden net, ik zei Susanne natuurlijk. Met ja, lange Frans. Baas B. En ja, Baas B natuurlijk. Oh. En natuurlijk. Futing No Haven. Johanna, Laura, Hij heet gewoon. Stapelgek. En, en ik vind hem gewoon leuk. En een een ik hield van ze allemaal, maar kon ook goed zonder haar. Kimberly, Noortje, Bendy, Ronnie, Amber. Oh. Oh. Toch lekker in is dit? Ja. Lekker deuntje? Lekker deuntje, ja deuntje is gewoon goed. Hé, hey, er zit ook een uh, welbekende in de clip. Uh, oh ja, jij hebt uh, natuurlijk een ander beeldscherm. Ja, maar de, er zit een uh, welbekend uh, model uh, in de clip. Oh? Ja, die ik vorige week nog aan de kar had. <laughs> oh, ik denk die je vorige week nog had. Uh. Ja, ook. Oké. Okay. <laughs> uh, sorry, off topic, we gaan weer door. Hey, en, uh, we gaan uh, natuurlijk uh, keihard door Want wat hebben wij vanavond uh, nog meer klaarstaan We gaan zo meteen naar de charts Maar ik heb, kaarten, nieuwe, kaarten. ik heb een nieuwe track van Medusa me. Jawel Palsy Medusa en Let me go back Nou we gaan alleen maar vooruit met See It. Dit is een nieuwe track You're the mirror Of grootste dansdoor Je mag gerust dansen Dit doet Melanie ook ik Krijg een regen van haar ik zit lekker met vriendinnen. Een lekker glaasje prosecco erbij. Goed bezig. Ja, de vriend is naar de bios. Die is naar de nieuwe Star Wars. Nou ja, gezellig. Ja. Win-win. May the force be with you. Dat dacht ik ook. En ik zie hier ook uh, van Patrick een berichtje binnenkomen. En die zegt, jongens, het mag wat harder. Harder? Dus, Dennis, ik weet niet, heb je nog wat Happy Hardcore in je map zitten? Oeh, moet ik even kijken. We gaan kijken. Maar nu eerst, En we en samen met Let Me Go Back. Dit is Jits. Zelfs voor het bro. Hij is geopend. When we me first met So let me go back When we me first met Something's not right When we me first met So let me go back Medusa met Let Me Go Back. En ik hoor hier net uit onze muzikale denk-denk... het is niet dezelfde Medusa als Peace In Your Heart. Nou Dennis? Nee. nee. Want wat is het verschil? Nou, dit is Medusa met een S. En die we kennen van de top 40 is Medusa met een Z. Oké, okay, nou ja. Dat het maar duidelijk is. Ja, ik heb me daar eerst ook in vergist hoor. Ik dacht dat het ook één dezelfde was. Ik, maar... ik denk dat een hele mensen zich erin vergissen. Maar ja, originaliteit spiert hoogtij. Ja. Hé, hey, zullen we gewoon even een blik in de charts gaan uh, werpen? Of wilde je eerst nog even snel Johan Gielen uh, voorbij laten chasen? Nee. Met de Die houden we voor volgende week. Ja. We pakken gewoon de, de charts. Je wordt mensen ook een beetje in... Uh, even een beetje teasen. Een beetje teasen. Nou, en over teasen gesproken. We gaan op nummer 10. Daar vinden we Troubles van Peter Brown. Die heb ik toevallig vandaag nog binnen gehad. Erg lekker deze. Erg lekker. Van. Nou, ja. waar gaan... Zet maar op. We gaan, we gaan eens kijken... <laughs> Lekker zomers. Ja. Ik voel het zonnetje schijnen. Pieter Brown uh, Die staat ook uh, regelmatig uh, op Pacha Recording volgens mij. Ah, dat kan wel. En natuurlijk als je op Pacha Recording staat. Ja. ja, die pizza. Ja, gaan we dit jaar? Ja, sowieso. Mooi. We zitten in de agenda. Uh, Roy gaat ook mee. Nou, gezellig toch? Ja, ja hoor. Oké, okay. op okay. nummer 9 vinden we Mindreader van Adina Howard in de Oppulopa remix. Je krijgt een gratis chocoladereep bij. Oh nee, dat was niet met doen Ja, maakt niet uit. Nou, laat die zomer maar komen. Lekker hè? Lekker warming-up. Op nummer 8 vinden we deze week Jay Vegas op Stalte News. met Move That Body. Ja, dat mag hoor. Ik kreeg net een uh, filmpje binnen van Melissa. Die zit ook lekker te luisteren met vriendinnen. En die zijn lenig. Zo. Moet je dat filmpje straks voor eens even laten zien? Ik heb hem al gedeeld. Oké, okay, top. Ja. Heerlijk. En vinden we Odyssey Ink met wat je gaat doen op Blockhead Recordings? Wel bekende oude sample hè? Ja, maar dit is gewoon goed gedaan. Je hoort sommige platen dat je denkt van... Oh, ha, had die simpel nou niet gedaan. Zo zonde. Maar deze... See it approval. Op nummer 6 vinden we... ...Sep Junior op Sepp Urban Recordings... ...met A Peasel Me... ...in je Jared Cotto remix. gaat gewoon door die lekkere soundjes hè. Joh, wij zitten in een flow vanavond. Jee, dat heb je wel eens hè. Op nummer 5 vinden we Bob Thing met Keeping it deep in de Dinga Gabba remix op zijn blog. Hij zou zo uit Star Wars kunnen komen. Nou. Ook zo'n lekkere na zomermiddag. Cocktailplaatje. Ja. Maak je er eentje? Ja. Doe maar een couperiën. Ja. mooi het mag ook. Ja, doe maar. Op nummer 4 vinden we. Moogie, of Moogie met en Beatpanels. Met Player in de 2019 Disco Rework. Ik ben benieuwd. Speciaal uh, nog wat disco voor jou, denk ik. Stop, stop, stop, stop. Of de Bomb Strike. Oh nee. ja. Oh. Je had het net over uh, iets te veel sampled. Ja. Jammer. Nee. nee. Nee. Nee, jammer nee, dat hij op nummer 4 uh, staat. Ik. Uh, binder, Zonde. Binder dan dat. Maar op nummer 3 vinden we The Labrats and the Experiment. Met music is my way of life kijk. in de Dr. Packer. En nou ook ja, Lisa Millet die doet eraan mee. Op het label Soul Curic. Een van mijn favoriete labels. Van vroeger op vinyl. Oh, kijk eens. Lekker. Nee, dit flikt alweer wat beter. Dit is gewoon uh, houdt. Dan op Defected, de nummer 2. Mark Me Di Meo de met Liz J. Surrender. In de Dario de Extended Mix. Ja, Dit heb ik ook nog toevallig gedownload vorige week. Vond ik ook heel gesprekend. Zat hij niet in mijn uh, set vorige week? Oh, dat zou best kunnen hoor. Ik, ah. heb, uh, ik, heb, ik heb de tracklist nog niet gehad van je. Heb ik ook niet. Alles uit de losse bol. Ja, ja, ja, ja. En dan, die felbegeerde, nummer 1 hotspot, 5-in, van NU of in first no Records. Oh, lekker dit. Dit is goed. Lekker dit. Dit is gewoon goud. Weet je waar dit me aan doet denken? Die Frankie Ricardo Mixed Days van Bloomingdale. Oh, die waren ook zo lekker, jongen omdat nou was dit soort muziek. Frenkie Rizardo. Ja, die, Heeft hij het ook gedaan? Ik die, uh, ken uh, Ricky Rivaro. Nee, nou, Frenkie Risardo heeft het ook gedaan. Die heeft er ook een paar gedaan? Ja, nou, oh, uh, uh, Bloomingdale's voor deze. Ja, ik die? weet Ik heb er hier toevallig eentje in mijn hand. Uh, nou, kijk eens. 2005 alweer. Oh, keukje, ja, Mia. Ja. Wat gaat die tijd snel, hè? Ja, 15 jaar geleden pff. stonden we daar voetjes in het zand. Toen en op ik, deze zout hè? Toe toe toe oh, heerlijk. Toen ik nog haar had. Ja, en door. <laughs> hey maar uh, We <coughs> hebben nog meer nieuwe muziek Want ja, de nieuwe plaats van Richard Cray Ja Welke track heeft hij uitgebracht, uh, label? G.I. Records G.I. Records, nou ik zou zeggen Give it a play Shoot you down, hierbij zie je het Ik denk Lekker. dat we nog twee plaatjes hebben Tot nieuws weer verkeer Van 10 uur En daarna de one and only DJ Dion Sydney. Een uur lang non-stop live hier in de studio. Oh, hoe doet hij het toch allemaal? Ja, het is ongelooflijk. Maar nu eerst, Richard Gray, shoot you down.